Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Morgen is het opnieuw een zonnige najaarsdag. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. GFM. Met, Met nu de Euro Breakdown. Euro Breakdown. Vrijdagmiddag, 4 uur, je weekend gaat bijna beginnen. Het laatste uurtje help ik je nog even doorheen met de beste hits van Europa. Your Breakdown, de hitlijst van Europa. 20e Twintigste jaargang, aflevering 40, vandaag 8 oktober 2010. 16 tijgers, 5 blijven, 17 dalens en 2 nieuwe binnenkomers. Zo is de lijst verdeeld deze week. De twee platen moeten er dan ook uit. Aura, I Will Love You, Monday, 19 weken heel tijd vol. En na 13 weken ook verdwenen Adam Lambert, If I You. Plekken weer de ingenomen door Ina met 10 minutes en Enrique Iglesias en Nicole Searchinger heartbeat. Rihanna is the only girl in the world. En ook de enige die 9 plaatsen stijgt en daarmee gaat zij het snelste van allemaal. Flo Wright Davi club can handle me right now, zakken 9 plaatsen en daarmee het snelste van allemaal. Kay Perry, California girls, 21 weken lang al in de lijst terug te vinden. Daarmee staat zij het langst van allemaal in de lijst. Kijken we even in de geschiedenisboeken. Slaan we 8 oktober open. 1573, Alkmaar ontzettend. De eerste Nederlandse overwinning gedurende een 80-jarige oorlog. 1871, een grote band verboest bijna 6 vierkante kilometer van Chicago. Waarbij honderden mensen omkomen. Een zware aardbeving treft Pakistan. 2005, 8 oktober. 2006, de Nederlandse hockeydames worden voor de zesde maal wereldkampioen. In Madrid wordt Australië namelijk met 3-1 verslagen. Wij gaan terug naar de hits van Europa, nummer 16. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. En nummer 16 is voor Lady Antebellen. I Run To You gaat in de vijfde week omhoog van 21 naar die zestiende plek toe.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 for girls, dit is CFM Zandvoort met de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen de beste platen van Europa hier voorbij. Mijn naam is Sjors van Dam, leuk dat je erbij bent vandaag. Ik hoop dat je weekend al begonnen is eigenlijk, 10 over vier op deze vrijdagmiddag, dan mag het toch wel tijd. Mocht je nog op je werk zitten, ik help je er nog even doorheen hoor, het laatste uurtje. De beste hits van Europa heb ik dus voor je klaarstaan. Ook gaan we zo even kijken wat het show nieuws doet voor sommige mensen. Nieuws over Gaga, Beyoncé, Madonna, Rihanna... K. Perry komt ook weer voorbij. Iets over Kanye West. Weer genoeg te doen dus in de wereld. En ook nog genoeg hits heb ik voor je klaarstaan. Een van de zittenblijvers van deze week is in handen van Asher En zijn single hij DJ Kat als Falling Love. Acht weken in de lijst. Hij blijft staan dus op nummer 14.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 Deze week in handen van Asher. DJ Kat als en Love blijft staan op die veertiende plek. We gaan even kijken wat er allemaal met de sterren gebeurd is deze week. Kanye West, die houdt wel van Nederlandse modellen. De rapper zingt in het liedje Christine Dina Vlo over de modellen met wie jij wel een date zou willen hebben. Daar horen ook de Nederlandse Duitse kroeg en Laura Stone bij... De 33-jarige Westa bekend om zijn liefde voor mode en modellen. Zijn nieuwste wijsje was in het weekend voor het eerst te horen. En veel modellen hadden al snel door dat hun naam daarin te horen was. Via Twitter reageerde Duitse dinsdag: Yes, I heard my name. En ook het Canadese modellen Jessica Stam twitterde: Ik ben nieuw verenigd in de hip-hop community, daarvoor dank. In totaal passeren mijn liefste 20 modellen de review in één liedje. En wat is show nieuws zonder Rihanna en Kay Perry? Nou, die zijn namelijk ook sinds kort uh, BFF's, zoals ze dat zeggen, in Amerika. Best Friends Forever. En dat zou nog wel eens tot een uh, leuke samenwerking kunnen leiden. Rihanna staat natuurlijk te trappen om met Kate een duet op te nemen. De vraag is alleen nog wie de track dan op zijn album mag gaan zitten. We want to get in the studio and hopefully make something for this album. Who knows? Or maybe her re-release. We want to do something together for sure. dus Rihanna... En verder is Rihanna ook uh, erg tevreden over het huwelijk wat eraan komt van Kay Perry. I'm going and it is in India. I'm excited about that because I've never been there. Hoe die jurk van haar vriendin eruit ziet gaat ze... Yeah. Weet, ofzo, hoe de jurk van de vriendin eruit gaat zien dat weet Rihanna ook niet. Ze is alleen maar uh, blij dat ze gaat, uh, gaat trouwen. She won't tell me what it is. En dat ging dus over de jurk. Dan nog wat nieuws over Lady Gaga. Want Lady Gaga die heeft namelijk meer macht dan Madonna en Beyoncé. Hoewel de showbiz carrière van de jongste zangeres nog in de kinderschoenen staat. Is de 24-jarige door Zakenblad Forbes op de zevende plaats gezet in de lijst van invloedrijkste vrouwen ter wereld. De zangeres heeft de popmuziek en cultuur in haar eentje nieuw leven ingeblazen schrijft Forbes op zijn website. Haar liedjes zijn als snoepjes voor het brein, verslavend en plakkerig. Madonna moet genoegen nemen met de 29e plaats. En Beyoncé staat twee plaatsen onder Lady Gaga. Dus op de 9e plaats. De invloedrijkste vrouw op dit moment is Micheline, Michelle Obama. De 26-jarige presidentsvrouw stoot daarmee de Duitse bondskanselier Angela Merkel van de eerste plaats af. Tot zover even wat er allemaal gebeurd is in de showbizwereld, Als de showbizwereld van de sterren die in de breakdown staan. We gaan verder met de muziek. We doen dat met de tweede zitterlijven. En die blijft zitten op nummer 11. Acht weken in de lijst. En blijft dus zitten op 11, Livehouse. En hun single heet All In. We zometeen weer even weer in verkeer kijken of het druk is in onze regio. Wat het weer gaat doen dit weekend. En om even kwart voor vijf heb ik ook nog de Nederlandse top 40 voor je klaarstaan. En natuurlijk 5 voor 5, de nummer 1. Oh all right. I came to my senses, let go of my defenses. There's no way I'm giving up this time. blijft House met All In na het nummer Halfway Gone wat begin dit jaar uitkwam was het een hele tijd stil rondom de band, maar zo'n beetje aan het eind van het jaar hebben ze dus weer een hitnotering in de lijst van Europa. Achtste week blijft zitten op nummer 11. En zoals bekend kijken wij dan weer even achterom. Vinden we op nummer 20 te zitten blijven Armin van Buren en Sophie ellis baxter Not giving up on love in de zesde week blijven zij zitten. Jolanda uh, Be Cool en Dick Hub, We Americano, 11 weken in de lijst, zak van 15 naar 19. Van 13 zakken naar 18 in de tweede week, Sherry's, Pyramid. John Legend and the Roots, Wake Up Everybody, 6 weken in de lijst, van 18 omhoog naar 17. Lady and the Bellum, I Run To You doet het ook goed, 5 plaatsen omhoog in de vijfde week, zij komen terecht op 16. 7 plaatsen winst in de vierde week, Scouting for Girls, Famous. Usher blijft zitten, DJ got us falling in love, net zo 14 als vorige week. En de ready set Love Like Who levert één plekje in van 12 naar 13. En dat in de 11e week. 11, 12, 13. Traffi McCoy met Billionaire verdubbelt zijn positie in de 12e week. Zakt hij van 6 naar 12. Livehouse met All in Order net 8 weken in de lijst blijft zitten op nummer 11. Snelste stijger van deze week in handen van Rihanna. The only girl in the world. Vier weken lang in de lijst van 19 omhoog naar nummer 10.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 ...door de Brandon Flowers met hun single Crossfire. Negen weken lang al in de lijst van Europa. En ze stijgen ook nog een plekje. Vorige week nog terug vinden op nummer 9. Deze week gaan ze naar 8 toe. En dat alles in de lijst van Europa. De breakdown hier op ZFM Zandvoort. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan even... ZFM, Westkust ...kijken wat het weer allemaal te bieden heeft voor ons. Want vandaag is een van de laatste echt warme nazomerse dagen... Temperatuur vanmiddag opgelopen naar 20 graden. Het blijft droog en er waait een overwegend matige oostelijke wind. Vanavond in de komende nacht is het weer helder en bij een matige oostelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 10. Morgen is het schitterend najaarsweer, de zon schijnt volop en het blijft droog. De oostelijke wind die waait overwegend matig en de temperatuur is al wat lager dan vandaag en komt smiddags uit tot een maximale 18 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het opnieuw helder en daalt de temperatuur dan naar een graadje of 7. Zondag schijnt de zon weer en dat alles van zonsopkomst tot zonsondergang. Het blijft dan de hele dag droog. De oost- tot noordoostelijke wind waait meest matig over land en krachtig aan zee. De temperatuur stijgt in de middag naar een maximaal van 16 graden. Zou ik net even kijken bij de ANWB hoe de stand van zaken is op de weg. Mocht je nog richting Velsen moeten, heb je op dit moment een probleem. Nou ja, een probleem. Je doet er wel wat langer over. De A208 staat namelijk 4 kilometer. Dat is de randweg. Haarlem richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Dat is de aansluiting bij de Velze-tunnel. Daar staat 4 kilometer en dat alles komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij, dus het zal langzaamaan wel minder gaan worden. En wij gaan terug naar de muziek, naar de nummer 7. Dat is toch wel een plaat die uh, het erg goed doet. In zijn vijfde week gaat hij namelijk van nummer 10 naar nummer 7. Ricky L. komt eraan. Born Again. En het is toch wel een van mijn favoriete plaatsen eigenlijk op dit moment in de lijst van Europa. Toen doet me altijd weer een beetje denken aan de afgelopen zomer. Dat is echt zo'n plaatje die je op de strandfeesten uh, best had kunnen horen. Maar toen was hij nog niet echt bekend in Europa. Nu dus wel. Ricky L met MCK. Dit is Born Again op jouw Zandvoortse radio.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 We komen steeds dichter bij de nummer 1 van Europa. All, Dit was de nummer 5 in handen van Rihanna. Vorige week zakte ze van 1 naar 3. Deze week zakte ze van 3 naar 5. En dat alles in haar 11e week. De voor Elise Doelid op Pack Up staat 8 weken in de lijst. Gaat van 8 omhoog naar 6. En van 10 naar 7 in de 5e week hoor je ook Ricky en MCK Born Again. We gaan bijna de top 3 in. Eerst heb ik nog voor jou de nummer 4. En die is deze week een ander van Tom Helton. Sun in the Rise staat al zes weken in de lijst. Vorige week terug te vinden op nummer 7. Deze week omhoog naar nummer 4. Zometeen even een blik op de Nederlandse top 40. I to you in. Let it go, stop. I don't know. Stop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 No, stop. I gotta warn you. It will not change the morning after. It ain't no crime to stop. So take your time to stop. Like I told you, I never take it all for granted. Oh, and the sunrise will do better today.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 middag die leuken we een beetje op. En dat doen we met Tom Helsen, "Sun In the Rise. Zes weken lang in de lijst genoteerd. Zeven vorige week. En deze week terug te vinden op nummer vier. Wij gaan even een blik werpen op de enige echte. Nu ja, de enige echte voor Nederland geldende top 40. Daar drie nieuwe binnenkomers. Ik zie wel hoe ik thuis kom. Van Jan Smit komt nieuw binnen op 38. Tokyo Vampire and the Wolves. The Wombats vinden we op uh, 32 ook nieuw binnen. En Stay the Night van James Blunt komt nieuw binnen op 23. Dan gaan we kijken naar de top 10 van die Nederlandse top 40. Daar in de tiende week op nummer 10. Vanaf uh, nummer 12 komen ze. nummer 5, Misery. De vier plaatsen verliezen in de twaalfde week voor uh, de Swedish House Mafia met 1. DJ Got Us Falling In Love. Usher samen met Pitbull staat 10 weken in de lijst. blijft staan op 8. Ricky Rikiel, featuring Ampsake, Hey, Born Again, 9 weken in de lijst, blijft staan op 7. Tim Burke met Bromance, alweer 15 weken lang terug te vinden in de lijst, blijft staan op nummer 6. De Teenage Dream van Kate Perry moet een plekje inleveren. Van 4 zak zij naar 5, 9 weken lang staat zij in de lijst. Bruno Mars doet het erg goed, vorige week van Just The Way You Are binnen op nummer 17. Deze week gaat hij 13 plaatsen omhoog naar nummer 4. Na drie weken op nummer 1 gestaan te hebben is het over voor uh, Silo Green. Oh, fuck you, zakt van 1 naar 3 in zijn vijfde week. Klopt, Ken Handle Me, Rida, samen met David Getha. Elf weken lang in de lijst van 3, omhoog naar nummer 2. En de nummer 1 van de Nederlandse 40, die is in handen van Mohambi. Zijn Bumpy Ride is op dit moment de beste plaat in Nederland. Vorige week stond die plaat in Euro Breakdown op nummer 2. Of dat de nummer 1 is, dat uh, moeten we nog heel even afwachten. Wel gaat je voorstellen aan de nummer 3 van deze week? En je hoort hem al. Die is namelijk van Love Winter en het Rosenberg Trio. Guitaren staat 9 weken in de lijst. Gaat van 4 omhoog naar nummer 3. De laatste gitaarpingels denken toch een beetje aan Griekenland. Ik weet niet waarom, maar het lijkt een beetje erop. La Verwente uit Rosenberg Trio. Guitara, negen weken dus in de lijst van vier omhoog naar nummer drie. En net zei ik het al, de nummer twee van vorige week. Mohambi met zijn Bumpy Ride. De vraag was of hij deze week misschien naar die nummer één positie toe kon stoten. Of dat Kay Perry met Teenage Dream nog steeds de beste is van Europa. Ik ga gewoon de nummer twee oh, instarten. Bang, bang. Bumpy Ride, nog steeds de nummer 2 van Europa Mom. Die staat nu 9 weken in de lijst en blijft dus zitten. Ambi met zijn A Bumpy Ride is de nummer 2 in de lijst van Europa. 9 weken lang staat hij alweer genoteerd en dan blijft hij zitten op die nummer 2. Wij kijken nog heel even snel achterom naar wat dan allemaal die top 10 is. Rihanna, de only girl in the world, doet er 4 weken over om de top 10 te halen. Van 19 gaat ze omhoog naar 10 is daarmee de snelste stijger. Sia, you, clap your hands, 12 weken de lijst, zak van 5 naar 9. Van 9 naar 8 in de negende week, Brandon Flowers met Crossfire... Ricky Alfreds MCK Born Again staat 5 weken in de lijst, gaat van 10 omhoog naar 7. Elise doet Little Back Up, staat nu 8 weken in de lijst, gaat van 8 omhoog naar 6. Rienna DMO, 11 weken in de lijst, zak het van 3 naar 5. Van 6 uh, de week, van 7 omhoog naar nummer 4, heb ik het over Tom Helsen met zijn Sun Inner Rise. En de nummer 4 uh, was inderdaad voor Tom Helsen. Ja. Nummer 4 vorige week en deze week op 3 is Lafwent en het Rosenberg Trio met Gitara. En de nummer 2, die was er voor mijn homie Bumpy Ride. En dit is de nummer 1, k Perry. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft westerse journalisten toegelaten tot het land... met het oog op een grote gebeurtenis morgen in de hoofdstad Pyongyang. Ook NOS-correspondent Wouter Zwart kreeg gisteren onverwacht een visum. Als eerste buitenlandse journalist deed hij vanavond verslag vanuit het salinistische land. Noord-Korea houdt zijn grenzen normaal gesproken dicht voor journalisten. Omdat de communistische partij 65 jaar aan het bewind is, wordt morgen een grote militaire parade gehouden. Er gaan geruchten dat de toekomstige leider Kim Jong-un dan zijn debuut in het openbaar zal maken. Hij is de zoon van de huidige leider Kim Jong-il en werd deze week op het partijcongres gepresenteerd als opvolger van zijn vader.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 Frans Wekers van de VVD komt onder de jager op financiën. En Paul de Krom, ook van de VVD, wordt staatssecretaris van Sociale Zaken. Op Curaçao wordt de hele dag stilgestaan bij de opheffing van de Nederlandse Antillen. Vanaf middernacht, morgenochtend, 6 uur Nederlandse tijd, houden de Antillen op te bestaan. Curaçao en Sint-Maarten zijn vanaf dat moment zelfstandige landen. Saba, Sint-Eustatius en Bonaire.